Levi van Eck met het NOS-journaal. In winkelcentrum Fields in Kopenhagen is een aantal mensen gedood en een aantal mensen gewond geraakt bij een schietincident. Er is een Deen van 22 jaar aangehouden. Of hij de schutter is, is niet bekend. De Deense politie zei op een persconferentie dat wordt onderzocht of er andere mensen betrokken waren bij het incident. Over het motief is nog niets bekend. In reactie op de gebeurtenis in Kopenhagen is een receptie van de Deense kroonprins Frederik geannuleerd, meldt de koninklijke familie in een verklaring. De Tour de France is vrijdag gestart in Denemarken. Ter ere daarvan zou op het Koninklijke Jacht, dat is afgemeerd in Sunderborg, een receptie zijn. De Tour de France laat in een reactie weten op Twitter geschokt en bedroefd te zijn en mee te leven met de slachtoffers van het schietincident en hun families. De NS zet de komende week weer minder treinen in dan afgelopen week als gevolg van de personeelstekorten. Op zes trajecten vallen vanaf morgen ritten uit, soms alleen in de spits, maar soms ook een groot deel van de dag. Staatssecretaris Heijnen schreef al in een brief aan de Kamer dat het personeelstekort mogelijk zal aanhouden tot na de zomer. In Huizen in Noord-Holland zijn op last van de burgemeester twee woningen voor tien dagen gesloten... omdat gevreesd wordt voor de veiligheid van de bewoners en buurtbewoners... Waarom is niet duidelijk. De buurt wordt bewaakt door zwaar bewapende agenten. Oekraïne heeft bevestigd dat de stad Lysychansk door Rusland is ingenomen. Doorgaan met het verdedigen van de stad zou volgens de leiding fatale gevolgen hebben. Er is weken om de stad in het oosten gestreden. Vorige week viel ook het nabijgelegen Zevrodonesk in handen van de Russen. Het weer de meeste buien trekken weg. Vannacht droog en 8 tot 12 graden en met kans op een mistbank... Morgenochtend op de meeste plaatsen zon. Daarna al snel stapelwolken. Vooral landinwaarts kan daar uiteindelijk een bui uitvallen. Temperatuur morgen liggen tussen de 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is zin in ZFM. Zf Met nu tussen app en vloed. in 30 seconds, I'm leaving tomorrow. Yeah, we leaving the cross, undefeated undefeatable odds It's like this, man, you can't put a price on the life We do this for the love, so we fight and sacrifice every night So we ain't gon' stumble and fall, never Waiting to see us in the sign of defeat uh -uh. So we gon' keep everyone moving their feet So bring back the beat, and then everyone sing It's not about about the money, money, money, money. de prijs yeah. ah, ah. zet je radio in het zand voor zon, zee en heel veel zomerheers. Dit is ZFM Zandvoort. Ich mit großen Namen, die du kennst, wir trinken auf Verlierer lassen, Papbecher vergolden feiern hart, fallen weich auf die lila Wolken. Wir bleiben wir, bis die Wolken wieder lila sind, wir bleiben wir, bis die Wolken wieder lila sind, bis die Wolken wieder lila sind, wir bleiben wir, bis die Wolken wieder lila sind. Guck da oben, steht ein neuer Stern. Kannst du den sehen bei unserem Feuerwerk? We reizen ons van de Fleden af. Yeah. Lass dich schlafen, komm wir heen. Kannst du auch nicht schlafen? Hast du auch dein Auge zu? Lass ons gemeinsam warten. Ik für mich genug wie du.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 ik neem het leven met twee vingers, oh, oh, oh, oh. Met twee vingers schuim. Oh, oh, oh, oh. oh. Ik neem het leven met twee vingers schuim. Met twee vingers ruim. Ik neem het leven met twee vingers, schuim. Met twee vingers ruim, Ik neem het leven met twee vingers. Elke dag vol gas kost me te veel kruim. Elke dag.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 But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 Let me love you Jouw keuze ZFM. 6.9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerzomerheer.